Een concert van Bruce Springsteen in het Londense Hyde Park is tot een abrupt einde gekomen. De microfoon van de bos werd uitgeschakeld omdat het optreden te lang duurde. Springsteen wilde net samen met Paul McCartney aan een toegift beginnen, maar het geluid ging uit. En de twee kregen geen kans meer om het publiek te bedanken. Springsteen trad op tijdens een festival in Londen dat het hele weekend duurt. Hij stond al meer dan drie uur op het podium. Maar voor het festival zijn strenge afspraken gemaakt over de eindtijd in verband met de geluidsoverlast. In Springsteen had die deadline al met een half uur overschreden en daarom werd besloten de microfoon uit te zetten.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 Precies een jaar geleden begon het protest tegen de regering... maar de demonstranten zeggen dat er sindsdien niets is veranderd... ondanks toezeggingen van premier Netanyahu. Het weer in het zuiden kans op een bui, in het noorden opklaringen, Klaringen... minimaal rond 11 graden. Overdag bewolking met kans op buien, maar ook perioden met zon... en het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. V N 4 7 Hey druk Het verhaal zeg, van Bruce Springsteen, heb je het meegekregen net? Dat ja. is fantastisch, hè? Dat, dat, dat je die... te lang doorgaat en dat je weg moet. Dat is Bruce, hè? Ja, dat is echt... Dat, hoe krijg je, maar hij gaat ook altijd lang door, hoor. Die, ja, dat, die, ja, jij weet dat? Ja, die concerten van hem. Maar volgens mij duren die ook steeds langer en langer. Want uh, een vriend van mij is een uh, <laughs> is, uh, uh, is heel groot fan... En ik weet nog wel dat het, nou een paar jaar geleden hadden we het erover. Toen zeiden hij, ja die concerten duren al hartstikke lang van wel anderhalf tot twee uur. En toen ging hij uh, later, ging hij nog een keer. En toen duurde het al tweeënhalf uur. En nu dus, was hij dus al drie uur bezig. Maar op een gegeven moment denk ik dan ook zelf van nou, hè, Bruce nu dus het een keer welletjes. Bruce. Ja. Hè? ja. Maar je wilt toch ook een keer naar huis toe op een gegeven moment. Ja, ja, ja, Lijkt mij. Ja, want dan ben je misschien al over dat hoogtepunt heen. Ja. En, en, en dan wil je ook, want je hebt ook betaald, dus je gaat niet zelf... Je gaat niet eerder dan Bruce nee, weg. Dat ja, is ook en je, niet... En je hoopt ook een beetje, denk ik... Kijk, die man heeft 26 albums gemaakt ongeveer, Je, ik, ik hoop dan van ja goh, maak, maak zelf even een, een selectie. Een leuke compilatie. Ja, hoef ik dat niet te doen nog na afloop, dat vind ik dan... Uh, niet nee. leuk. Nee, nee, nee, te lang gewoon. Nee. Als concerten te lang duren is het gewoon niet zo leuk, dus ik kan me voorstellen maar dat dit te wilde, lang is. Ja, maar misschien wilde Bruce, ja. wilde hij compenseren omdat jij hebt gezegd de zomer is helemaal mislukt. Ja. Misschien dacht, van, misschien dacht hij, ik wil, ik wil dan het, het spreekwoordelijke zonnetje in huis zijn. Ja. Ik geef meer. Nou ja, kijk, als, er, als de zomer ergens niet mislukt is, mm -hmm. is het wel in Engeland. Die hebben namelijk een prima EK gehad. Mm -hmm. ja. boven verwachting. Ja. En uh, die doen het nu in de Tour echt fantastisch. En toen, wat denk je? Ik, uh, gisteravond, ging ik even televisie kijken. Ik had weer tour de Frans gekeken. Zet ik Eurosport aan. De ronde van Polen. Wint er alweer een Brit. Jij en die Britten. ja Maar op een of andere manier is het gisteren in mijn systeem geslopen om op iedereen een beetje boos te zijn. Lekker gewoon. je vindt het lekker? Ja, de... hoor. <laughs> zo, zo, zo mopperend en zo van: niks lukt, alles gaat fout en het, het, het, het weer is, is, is, is rot en zo. En, uh, ja. Gisteren extrema outdoor. Nou, nah, echt. Ja, ik was er zelf niet gelukkig. <laughs> kijk, kijk wel uit. Je zag het op Facebook. Ik zag het op Facebook. Ik dacht van, nou, daar zou je maar bij zijn geweest. Nee, maar dat heeft dus een dag lang alleen maar geregend. En dat mensen staan dan buiten op het veld een beetje naar zo'n DJ te staren. Ja, maar dan geeft het toch ook, ik denk... Hetzelfde als wat mensen een beetje bij oorlog ervaren. Als je zo tegen je grenzen wordt aangedrukt... Ja. Dan komt er ook iets nieuws vrij ik vind het hè. Wel mooi dat je probeert me een beetje tot bedaren te brengen. Nee, ik dacht, oh, nee, nee, oh, nee oh, want het is hartstikke lekker om soms heel boos te zijn omdat als je dat uit, dan daarna is het, dan, dan verdwijnt die boede als sneeuw voor de zon. Ja, maar waar komt het dan vandaan? Want ik, ben, ik heb me altijd best al opgeruimd, humeur, vind ik zelf. Ja, dat, dat is ook zo. Toch een frustratie over iets wat anders had gemoeten ja. in je leven. In mijn leven ook meteen. Misschien moet je aan luisteraars vragen... wat had er anders gemoeten in mijn leven? 0800-1121-0800. <lacht> nou, nou, dat vind ik best een goeie inderdaad. Ja. Wat zou er anders... Uh, Oké, okay, ik ben dus uh, 29 zou ik een quarterlife life crisis hebben gekregen ineens. Dat zou kunnen. Het is nog niet te laat voor jou <laughs> nee, om die he? te krijgen. Dus, nou, ik ben dus 29 en ik ben opgegroeid in Twente. Daarna verhuisd... De, uh, eerst een jaartje commerciële economie gedaan. Daar natuurlijk lachend vanaf geschopt. <laughs> Want veel te weinig punten. En toen journalistiek. Gaan wonen in Zwolle. Vriendin ontmoet. Ehm... Uh, samen gewonen. Getrouwd in Las Vegas. Leuk. Ja. En... Huis gekocht. Kat. Oeh, die kat kwam me heel erg. Zie. Nee. <laughs> nou ja, hij haalt nu een beetje bloed op mijn naag vanavond, Maar uh, hij is nog jong. En uh... En wat nu? Ja. Ah, wat nu? Jij zit in een wat nu? Wat nu? Ik heb je wat... hebt alles al. Ik heb een wat nu -tje. Huh? Zal dat het zijn? Je hebt een wat nu. Want je Ik hebt... Ik heb ook leuk werk namelijk. Ja. Je hebt alles al. Wat valt er nou nog te morrelen? Wat valt er te sleutelen aan jouw leven? Ja. Wat nu? <gasps> Ja. Nou, begin jij maar eens. Een tatoeage nemen. Ja? <laughs> ja. Waarom dan? Maar heb een hele tatoeage... banale. Heb jij erin? Nee. Ja. Maar ik heb ook nog niet alles. Ik heb mijn huis nog niet gekocht. Dus oh, ja. ik ben niet... Uh... Oké, okay. een banale tatoeage. Een banale tatoeage. Um, um, wat ook zou kunnen helpen is... je bekeren tot een of andere uh, vage beweging. Ja. Ik noem een Scientology. Ik noem een... Hoe heet die met die, met die, met die zalmkleurige? Uh, de Hare Krishna. Ja. Oh ja. Ik, en je moet wel een nieuw avontuur aangaan. Dat wel. Ik denk dat dit het is. Rijder. Ik denk dat dit het is. Dat ik een soort, wat, wat moet nou nog? Zal oh my god, ik, I'm ik so, in, so it, Oprah. I am so Oprah. Nou, ah, je bent meer Gail dan, hè? <laughs> ik ben ja. niet geil. Je bent wel een Hé, <laughs> <Hey>, uh, <laughs> dankjewel, hè, voor je... Ja, ik, oh, ik moet nu weg. Ja, okay. ja, ja mag ik best blijven, maar ik ga niet meer met je praten. Oké. Okay. <laughs> dan, uh, ja. dan ga ik een thee'tje drinken. Heel goed. Backstage. Hé, hey, <laughs> ga lekker backstage. Dankjewel, Schuilen. Uh, eens even kijken, waar is... Uh, ik neem aan dat dit, Aat is vermoed ik zo. Aat, goedemorgen. You. Hey Aat. Jullie really, really make my day always man. Ah fijn, goed om te horen, want ik ben ja, een beetje mam. in het, uh, ik ben een beetje in, nou ah, het is ook geen, het is geen, depressie, maar het is ook, uh, het gaat niet, helemaal lekker op een of andere manier. Nee, maar goed, je bleek naast zonder uit een mooie stad was er de duin niet. Ja. En ik zeg je toch, man, in je komt er dus zeker. Ja ah, fijn. Ja, punt 1. je had natuurlijk nooit uit de weg moeten gaan natuurlijk. <laughs> nee, als dat dat het zijn. Ah dat is een moda man. Ja. Hè? Ja, maar jij, jij, bent, jij bent er ook niet gaan wonen, dus wat dat betreft... Uh... Nee, maar ik ben er wel veel geweest ja. met ja, vakantie. Ja, dat, dat is waar. Prima volk, man. Ja. Prima volk. Maar, nogmaals, jullie weet niet always. En, en elke keer neem ik me voor, ik ga slapen. En dan hoor ik die mutsen hoor ik praten. <laughs> Stomme gelul. En dan je naar, naar een goede film te kijken, die misschien En dan wat thriller of wat dan ook. Ja. En dan hoor ik dat de van die vrouwen. En dan denk ik, nou, ik, ik ga nog even mezelf wakker. Om moeilijk even te horen. Maar, ja, je, je hebt jezelf uh, doorheen geworsteld en je, nu, uh, nu, nu mag je weer eventjes. Ja, precies. Hey, maar, Aad, heb jij dan niet een tip voor mij? Want, want uh, ik heb net uitgelegd, hè, weet je hoe mijn leven is verlopen? Heb je een, een, een tip wat ik nu nog moet gaan doen? Want uh, het zou best kunnen natuurlijk dat uh, wat, nou, kijk, wat jij daar zegt, dat, dat, er gewoon, uh, dat, dat ik nog nu iets moet gaan doen. Nee, maar wat hij must zijn van zijn. Nee, nou, nou, nou, nou. Oh, van zijn. Oh, nee, nee, dat mag niet. Nee. Dat moet je helemaal niet doen, natuurlijk. Nee, niet, uh, dat is mogelijk. Ja. Ja, dat is mogelijk. Maar dat zou je. denkt denk niet dat zo'n. Uh, dat is ook gevaarlijk ook trouwens. Zo'n zo gezellige. secteachtige religie dat het niet iets is voor van, mij. nee, man. Hmm. Maar ook weer gesproken. Ja. Ik had de, de honkbalcompetities uh, gestopt. Ja. Zomaar stop. Hmm. En dan is er. Of uh, dat gaat om het jaar gaat het om. Naar de Hanes-Wonkelweek. En het andere jaar gaat het uh, over naar Rotterdam. naar het stadion. Ja. Dat heet Worldport Tournament. En nu is het de Hanes-Wonkelweek. Nou ja. Dat ziet er niet uit. En er zijn allemaal leuke ploegen natuurlijk. En Amerikaanse ploegen en allerlei landen. Maar met dat shit weer man, dat is gewoon klote. Ja hè? dat ja, De wedstrijden worden gestaakt. Of halverwege gestaakt. Ja, weet wel. Je? Dat gaat allemaal niet door daar ook in Harlem Ja wel, dat gaat wel door. Maar het is niet leuk. Mm. Als het zonder weer is jongens dan, dan, dan wil je niet weten wat er gebeurt. Spreekkoren en uh, feesten, <laughs> Sp weet je wel. Spreekkoren, ja. Ja nee, maar dat, dat is gewoon gezellig. ja Maar dat... Dat, is er gewoon niet in. dat zit er gewoon niet in dit, dit jaar. Ja. En we de klote aan met de voetbal. <laughs> ja, nee. Ja, maar nee, hoe kan dat dan dat alles mis is gegaan deze zomer? Ik bedoel, we, hadden er, we hadden er zo ontzettend veel zin in met z'n allen. Oh, man. Ja, ik heb van de eerste wedstrijd erg. En je zult die verder nog wel horen dadelijk. Die, die Suriname. Die Schanangman. Wat zeg je? En, die Schanangman, de Suriname. Ja. En niet takkeningen. Met Tranatongo ook. Ja. ja. Dus ik spreek Surinaams. Ja. Ik vind de wereldfant. Hij heeft er wel verstand van. Maar de voetbal ging rond naar de klote. Ja, van de eerste de beste wedstrijd ja. tegen En daarna het wielrennen ook. Ja, dat is ik ook niet. Het is een mis! Het is de ene na de andere mis. Hallo, jij was bezig mij een beetje uit de put te trekken. Maar je, je valt er net zo dieper in. Want nee, joh, ik blijf positief. Tja. Ja, Jos, ja, we moeten blijven beuren. We hadden had het niet op kunnen. Denk jij dat er een soort van. Uh, dat, dat, het, dat het zo in ons systeem zit. Dat we zo ontzettend verheugen op een fantastische zomer? Want het zou namelijk in mei. had iedereen het idee. Oké, okay, het gaat én lekker weer worden. Ja. Vier maanden lang. En dan gaan we ook nog eens een Europees kampioen worden. Dan wordt Geesink 1 in de Tour de France een -en Mollema. Twee. Bij wijze van spreken, ja. En dan uh, alles zou goed gaan. En wat blijkt nu, na, na, na een paar maanden... Ja, het, is gewoon, het is gewoon... We zitten gewoon een beetje in een soort, soort, soort landelijke depressie, lijkt het wel. Ja, dat is nou, het niet eens. Een, een ja. Maar je hebt gelukkig nog een, een lieve vrouw, ik begreep niet. <laughs> ja. En dan een paar kinderen ook, geloof ik. Nee, nee dat niet, dat niet. Oh, dat is Nee. Nou, dan moet je wel werken dan. <laughs> ja. En dan <alles> weer <laughs> daar besteden. <laughs> <laughs> maar, hey, maar, ja... Ik zou zeggen, joh, ga een keer naar Twente terug. Dan kan je misschien nog een keertje leuk feesten daar zo. Ik zal erover nadenken, Aad. Ga ik, ik, hou, ik hou van je vriend. <laughs> ik ben geen homo, ik ben een hetero, maar ik word een leuk om gesproken hebben. Ik ook, Ah, dankjewel. Ik ben er weer een Ik ben er een beetje, een beetje opgeklaard, ben ik weer. Bye, bye. <laughs> Oké, okay, later. Hoi. Hoi. Uh, nou, misschien, misschien kan jij me uit de brand helpen, uit de put helpen. Dat zou ik leuk vinden. Uh, heb je tips over wat, uh, wat, wat we nou moeten met ons... Met onze, uh, met, ons, met onze zomer nog. Want ja, het is eigenlijk het is nog niet, het is natuurlijk niet voorbij. Maar het is op dit moment 15 juli. En we hebben nog geen dag echte de zomer gehad. Dus uh, als je tips hebt. Help Nederland een beetje uit de depressie. En met Nederland bedoel ik mijzelf. Maar ook de rest van Nederland. 0800-1121. 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1. Nou, ik ben meteen een stukje vrolijker geworden. Tijd voor een happy plaatje. Sabrina Starker is dit met Happy. MUZIEK Een paar jaar geleden zag ik, uh, ging ik naar de grote prijs van Nederland. Naar, die, uh, naar de finale in, uh, in Amsterdam. En uh, daar stond uh, Sabrine Starke in de finale. En dat was echt super mooi. Ze was toen nog wel onbekend eigenlijk. Onbekende artiest. Maar echt die hele zaal was echt gewoon raakte in een soort van trance. Omdat zij daar aan het zingen was. Zij zat ook volgens mij. Tenminste in mijn beleving zat zij, zat zij te zingen. En um, dat was hartstikke mooi. En uh, toen uh, maakte ze een album en werd eigenlijk alles weer minder. zoals eigenlijk sowieso altijd alles minder. wordt. Dus dat idee heb ik een beetje. een beetje in zo'n zo depressie, uh, depressiedag heb ik vandaag. Charlotte, heb jij ja, dat ook wel eens? Dat je zo'n dag hebt dat je denkt van... Natuurlijk ja. heb ik ook... Iedereen heeft wel eens een dag dat je denkt van... Wat moet ik nou? Maar dat vind ik eigenlijk eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Nee. Weet je, want dan valt dan het moment dat het weer prettig is... dat is dan weer, uh, ja, geweldig. Ja, dat is dan dat weer... Dat ervaar je dan weer als heel erg positief. Ja. Ja, weet je, ik hoor me... Ik, het is een echo. Ja, dat hebben we soms. In. We gaan kijken of we het eraan kunnen doen, maar okay, laten, okay. We, laten we verder praten. Maar uh, weet je, Luc, ik heb gehoord dat jij wat problemen hebt wat betreft, wat moet ik nu nog? En wat is het weer toch afgrijzend? Ja, ja, ja. Maar daar moet je je niet door laten leiden, door het weer. Nee? Nee, natuurlijk niet. Je hebt toch de regio voor je eigen leven? En wij wonen in Nederland. Wij kennen het klimaat. En je moet daar de positiviteit van inzien. Want stel je nou voor dat het altijd mooi weer is, hè? En ja. altijd de zon schijnt. Dan kun je zoveel andere dingen weer niet doen. Zoals? Nou... Lezen, creatief schilderen... leuke dingen bedenken... weet ik wat, allemaal naar de radio luisteren... Hmm. een beetje relaxen... nou, ja... Je huid niet continu blootstellen aan de UVA. Ja, ja dat is waar. Je ja. dan nou, moet je zien hoeveel positiviteit ik nu opnoem. Hey, heb jij dat. Uh, uh, want jij klinkt inderdaad als een, als, een, als een positief mens. Nu ben ik normaal gesproken ook wel. Ben, ja. ben best een positief mens hoor. Dus, ja, ik, je ik, klinkt goed. Ja, ik, ben niet, ik, zit er, ik ik heb helemaal nooit zo heel veel last van me. Nee. Denk je dat, uh, dat, dat wij met. in Nederland sowieso een beetje in zo'n zo zeurstatus zitten. dat we over alles maar mopperen? Absoluut. Ja? Ja, dat denk ik. En, dat, en weet je, het, het is meer zeuren en niets doen. Nee, maar... Als... Niet echt aan werken. Wat kan je daaraan kunnen doen dan eigenlijk, hè? Want, nou, uh, je dat moet... begint met acceptatie. Ja? Acceptatie, het hoeft toch niet altijd maar uh, te gaan zoals je zelf zou willen. En ja, ik vind het allemaal maar een beetje gezeik, hoor. Nu ook over dat weer. Bah... <lacht> Daar word ik nou heel vervelend van. Maar hè? Heb, jij dan, heb jij dan niet dat als je s ochtends, uh, s ochtends nee? de gordijnen opendoet en dat je weer, dat je dat echt van, nou, dat was, van, was vandaag, zaterdag was het echt, echt volledig drama. Ja. Heb, je, ja. heb je dan niet zoiets van, nou, dat nee? gaat, gaat mijn weekend. Nee, nee, nooit gehad. <laughs> nou, gelukkig. Wat een onzin. <laughs> ja. Ja, dat is echt, echt belachelijk. Wat heb, je, wat heb je gedaan vandaag dan op deze zaterdag? Want ja, ja, ik, heb dat, ja, nu, ik zit nu echt in mijn zeurmodus, ja. hoor. Maar ja, ik dat geeft. Niet. Daar moet je ook vooral een <laughs> tijdje in blijven zitten. Even dat is heel goed. Even, even laten, ja. ja. Want ik wilde bijvoorbeeld naar de markt, dat vind ik altijd leuk op zaterdag, dan ga ik mm -hmm. even, even naar de markt toe en zo. Maar ja, dat is echt. Dat, alles <laughs> werd daar weggeregend en zo. En iedereen, iedereen werd er ook een beetje zagrijnig van. Zelfs, uh, zelfs, uh, zelfs de, de, de, de marktkoopman, die altijd mm -hmm. echt, dat is een hele vrolijke vent altijd. Nou, die, die yeah. was echt gewoon die. Die, die werd een, een beetje snibbig, werd die. Ja, die, die en zat... je dat. Weet je, Luc, dat ik dat eigenlijk best wel heel leuk vind? Die veranderingen. Om dat dan te zien. Die chaos. Hmm. Dus, die, dus ja, juist de, de verandering in, in het gedrag van mensen en zo. Wat je krijgt van als, als, als het allemaal niet zo gaat zoals, zoals, de, zoals je wil dat het gaat. Dat vind je wel interessant ja, ik vind, om te zien. Ja, dat vind ik spannend. Ja. Dat vind ik lekker. lekker. Dat, dat, dat wisselende bewolkte. Ja. Dat is toch heerlijk? Heb, je, heb jij mensen in je omgeving die, die, die, die eigenlijk. Ja, die eigenlijk alles maar mopperen en, uh, en zeuren, of heb je die een beetje... Ja, weet ik veel, dat je, dat je die weg hebt gedrukt, zo van, <laughs> nou, ik wil, uh, daar heb ik geen zin in, die negativiteit. Ja, nou, weet je wat het is, kan mij niet zoveel schelen als een ander moppert. Hm. Maar dat maakt uit. Gewoon, uh, je, doet, je, je bent toch ja. altijd wel al, uh, al ja. vrolijk en opgewekt. Nou ja, vrolijk en opgewekt, uh, ja, daar moet je je allemaal niet zo druk om maken. Je moet zorgen, en ik zeg niet dat het eenvoudig altijd is, dat je met jezelf in balans bent. Weet je, als als dat zo is, ja het klinkt allemaal heel makkelijk, dan, uh, dan heb je ook niet zo'n hinder van, uh, van die andere brekkingen. Hey, hey. Maar het is ook eigenlijk best wel leuk hoor. Want het moet toch ook, ook niet allemaal zo gelijkmatig zijn. Nee, het moet eigenlijk wel. Het is ook eigenlijk wel goed natuurlijk. Want wat je zei inderdaad, daar ben ik het wel mee eens. Dat als, uh, als, uh, uh, als het soms een keer even iets minder is. En uh -huh. nou ja, ik denk dat we wel best wel kunnen zeggen dat het nu in, in Nederland gewoon, ja, is, de, is de stemming gewoon even iets minder een, een aantal weken dan uh, uh, ja, dan. dan ja, ja, ik, ja dat denk ik. Ja, ik trouwens, kan het kan ja. ook zijn natuurlijk dat, dat ik dat gewoon denk... maar dat er gewoon hele grote groepen zijn die net zijn afgestudeerd... die de tijd van hun <laughs> leven hebben natuurlijk. Uh, dat kan... nou, nou, precies, ja. dan heb je alweer zoiets. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, weet je, je moet gewoon... Uh, elke situatie uh, die daagt uit tot iets anders... en als het weer dan op een gegeven moment een beetje uh, somber is... of weet ik veel wat... Uh, Ga andere dingen doen. Je komt toch op een gegeven moment op een ander idee. Ja. En dat, dat is gewoon spannend. Het is heus niet leuk hoor. Als het altijd maar prachtig, schitterend weer is. Dat is oervervelend. Ja, dat is misschien ook al zo inderdaad. Uh, soms ook wel. Ja, dat is waar. Ik ben wel een beetje opgevrolijk alweer. Charlotte. Ja, jongen. <laughs> nou, dat doet me ontzettende pijn. We gaan een leuk liedje zingen. Want, ik vind... want je houdt toch ook van muziek, heb ja. ik gehoord? Ja, klopt. klopt. Nou. Dat maakt je toch vrolijk. Dat is ook zo. Dat werkt ook altijd wel goed. Dat is nou, ook zo. Ja. En, en ik vind dat je een hele leuke, gezellige stem hebt. Nou, dankjewel, Charlotte. Dat is goed om te horen. Ja? <laughs> Oké. Okay. Nou, graag gedaan. Hey, dankjewel hè. en uh, slaap lekker zo meteen. Oké, okay, ja, hetzelfde. Okay. Doei. doei, doei. Um, ik blijf voor de. Uh, ik, uh, we blijven er nog even in. Gewoon, wat, wat, wat, wat is er. Ja, mis is misschien niet zo'n groot. Is misschien te groot woord. Maar hoe komt het dat de stemming in Nederland zo. zo zo te neergeslagen is de, de, de laatste week. En, en vooral, wat kunnen we eraan doen? En stoor jij je er ook aan dat het, uh, dat het even niet zo loopt zoals het moet gaan? Dat, uh, dat de, de sportzomer niet, een, een, een, niet echt een sport en niet echt een zomer is geworden. Een soort letterlijke zomerstop. 0800 1121 0800 1121 harr goedemorgen goedemorgen middag. Ja, Hallo, man. Hoe is het? Ben jij ook nou, een, ben jij ook een nou, beetje depressief? Nee hoor, dus, nou ik heb er wel... Ook wel eens last van depressies. Maar mm -hmm. weet je wat het punt is in Nederland? En mensen met depressies of zo. Of als je de depressief voelt. Je moet er ook aan toegeven. Je moet het ook gewoon uitleven. Ja. Je moet er gewoon niet echt uh, tegenin gaan van... Ach jee, ja, ik heb gisteren om depressief te zijn. Of weet ik veel. Mijn rotte of somber. Of mee te gaan met die algehele Nederlandse downstemming. Hm. Ga, gewoon lekker, ga er lekker in mee. En denk... Wow, wow, wow, wow <laughs> laat los. En, wow, wow, laat, laat lopen. En, en daarna lach je erom denk je, ach, waar maak ik wel eigenlijk druk om. Zo erg was het ook weer niet, denk je dan? <laughs> nee, want ik ben vanmiddag ben ik naar de herdenking geweest bij uh, Gerrit Combrey, die daar dood ligt. Oh. Weet je, in de stelingsmeritus. Ja. En dan ga je alles wel relativeren het leven. Ja. Dan denk je, nou, 68 jaar geworden, een prachtig leven gehad, Gerrit. Ja. Uh, de mooiste dichter van Nederland en uh, oh, succes en noem maar op. Waarom en... ging je er naartoe? Nou, omdat ik heel veel van hem hield. Ja. En uh, ik was een grote fan van hem en ik had uh, diepe bewondering voor hem. en Ja, hij is een hele bijzondere man. En, en was, was het ook uh, dat je dacht van ik, uh, ik, uh, ik moet daar even naartoe om hem een soort laatste eer te bewijzen of zo? Ja, ik heb een hele mooie borst uh, zonnebloemen gekocht op de Dappermarkt. Mm -hmm. Ik ben wel naar de markt geweest inmiddels. <laughs> ja. En dan kreeg ik kreeg nog een rode roos van die, die lieve koopvrouw, uh, uh, Markkoopvrouw, die bloemen verkoopste. Van namens, de, namens hun, ook voor Gerrit. Ja. En die heb ik dus met een tranen in mijn oog, heb ik die bij zijn kist neergezet... Ja. en met een, een krantje erbij waar ik voor schrijf, de zalmaat. En uh, nou, het was gewoon goed om dat te doen. En ik voelde me goed en ik kwam daarna de, de broer van uh, Charles tegen... de vriend van, uh, uh, van Gerrit Comerdein... en die nodigde om uit om in Portugal te komen. En ja. Ik kwam allemaal leuke mensen tegen. Ik heb een leuke vrouw ontmoet. Ja. Plie nog, nog heel, heel veel liefs van haar en we zijn we naar de pels gegaan en we hebben wat gedronken en dus eigenlijk is eigenlijk go was, it it a, was het een, was het een, was het een uh, ondanks dat de, de, de, de uh, hoe noem je dat? De aanleiding wat uh, droevig was, behoorlijk droevig. Was, was ja. het, vandaag best een leuke dag als je het zo Ja, zou, uh, ik heb zegt. heel veel leuke mensen. Leuke, gekke, literaire mensen. Lekkere, de hm. leuke dichters. En ik ben zelf ook dichter. Ik schrijf het ene gedicht naar het andere gedicht. Wil je een gedicht horen misschien? Nou, ik wil zo meteen op het laatste. wil ik wel een gedichtje horen. Dat vind ik wel mooi inderdaad. oké. Nou, Hé, maar, okay. hey, Har, maar ben jij, uh, kende jij Gerrit Kommerij dan zelf persoonlijk ook? Of, of was het echt alleen maar van, zijn, uh, van de dingen die hij heeft geschreven? Nou, ik kom wel eens in de start tegen. Maar dat was heel moeilijk bereikbaar. Hij uh, was alsof je wel een beetje uh, relnichter. En zo, je ja. uh, <laughs> dichterbij <me> komen. Ja. <laughs> en ik ga niet zo opdringen bij mensen. Ik hou er niet van. Wel niet van de, celebrity fucking, weet je, dat haat ik gewoon. Ja, ik, dat... ja laat hem maar lekker leven en, uh, en, ja, en zijn ding doen, en dat is veel beter eigenlijk. Maar ik heb hem wel bij de Eikelin in de kroeg gezien en zo, met Fabiola. het leven van kunstwerken. Ja. Het is een hele leuke, vrolijke man en uh, ja, jammer dat hij er ook weer niet is. En, ja. Ja. En ik heb wel zoveel mensen, mis ik al in mijn leven, zoals Herman Brood, uh, ik mis, uh, wie, wie mis ik nog meer al een, al een tijdje door, man, ik mis zoveel mensen in mijn leven ondertussen. Ja. Ik mis Simon Finkhoog, ik mis Pim Fortuyn, ik mis... Uh, ja, Theo ik mis. Je kan wel de blijven, er zijn er zoveel weg al. Ja, maar als je zo doorgaat, dan kom ik zo weer in mijn dik, hè? Je had me er net ja. uitgehaald. Nee, maar wij zijn er nog. Ja, ja, ja. dat is waar. Dat is, waar. Dat, dat is ook zo. Dat is ook zo. <laughs> dat moet je ook. dat is Hé, hey, jij wilde graag een faro plaatje horen, wel, geloof ik. Ja, ik heb Anamoura. Ik heb hem ook hier op staan. Anamura heb ik het concert van gezien. En dat hoor je ook tijdens de opbaring van de kist in, uh, in nee. de Felix Biertjes. Ik... Anamoura is zo'n mooie is Ik denk dat wij alleen maar Christine Branco hebben aan een Faro uh fado zangeres, is, denk ik wel. Ga je Moer, hè? Anne Moer, ik kan er niet hier op staan hier. Ik heb hier al strooid in mijn kamer. Oké. Okay. Oma, kan je het horen? Ja, ik hoor het Zet hem maar even aan. Kom dan. Moi. Ja, Hallo. ik vind het wel mooi hoor. Har. Ja, ja. Klinkt hartstikke goed. Ja, oké okay, man, ik ben ook DJ. Ik doe zelf veel dingen. <laughs> nou, dat, dat ze dit draaien is echt prachtig. Ja, prachtig man. Maar... Ja. Zal ik nog een gedichtje doen? Doe eens of iets? gewoon leuks. Of doe, me, iets. wat jij wil, wat, wat bij jouw stemming past. Uh, nou, oké, okay, dan gaan we het maar over Nederland ook weer hebben dan. Yes. Uh, het, het gedichtje heet. Uh, moet je goed luisteren? Want er zit een heleboel diepgang in, en dubbelzinnigheid komt het. Het heet. Volledig stel. Ga je gaan. Zie een paar die tegelijk stralen en denken, we kunnen niet met of zonder elkaar. Raar, maar o, oh, zo waar. Twee lege zielen proberen elkaar vol te maken, maar worden met de dag leger. Ze vrijen geen sterren van de hemel, ze vullen zwarte gaten in de kosmos...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 De dichter als klokkenluider ligt de mantel van schijnliefde met een paar zinnen op. Harry drama, juni 2012. Mooi hoor, Hart, dankjewel. Oké, okay, maar graag gedaan. Ik ga een vaderplaatje draaien van Christina Top. Branco, TRAGO dank je Dankjewel, Hart, tot later. Okay. Fado é mar, trago o um fado escondido. Na palavra navegar, onde oh, o fado é mais sentido. E antes de ser fado é mar. En uh, het liedje is van Christine, Christina Brancourt. over. 4-7. Luke Kink. Ik zit een beetje in een, uh, in een uh, soort, uh, soort, uh, soort zomerdepressie. Maar het voelt een beetje als een soort winterdip? Nu al. Op, op 15 juli 2012 zit ik al in mijn herfst, herfst winterdip. Wie kan er mij uithelpen? Hoe doe je dat? En uh, uh, heb je heb je tips? En uh, uh, ben je het met me eens dat, dat wij als Nederland een beetje zo in een soort, soort algehele depressie zitten? Gezellig onderwerp. Uh, Timo, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. lukt met Timo. Go ja. Heb jij dat wel eens dat je, dat je wakker wordt en dat je denkt van... Nee, nooit. <lacht> ja, altijd. Nooit. Ja. ja, het ligt er een beetje aan. Ik ben daar gewend. Oh. <lacht> het, je, hebt, je, hebt je, hebt, je hebt het nooit of je hebt het altijd? Nou, ik heb altijd dat ik zeg maar ochtends ja ik weet niet, dan moet ik als het ware uh, wachten tot ik uh, bij elkaar kom als het ware. Okay, dus yep. dat ik uh, weer één ben als het ware, ja ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Je bent eigenlijk gewoon niet zo'n ochtendmens? Nee, ik ben eigenlijk helemaal oh. geen ochtendmens. Nee. Dat is in de steen. Dus. Ja, dat vermoed ik altijd al. Uh, ja. wezen, hè? Als je om half vijf nog lekker wakker bent, dan, ja. uh, dan uh, zul zo, ja. je zo'n negen uur wel niet, uh, niet te genieten nee. zijn. Nee. <laughs> Maar ik hoorde je nou in het begin zei hoe je leven verlopen was, in grote lijnen. Ja. Tenminste, operationeel gezien dan. Ja. Emotioneel en spiritueel heb ik niks gehoord nog, maar vorige keer nog wel wat. En ik denk: van ja, uh, twee dingen. Mm -hmm. Ten eerste, wist u heel veel tussen dag en nachtdiensten de laatste tijd? Of ja, lijkt me zo? nou... Nou ja, god, ja, eigenlijk altijd wel, hè? Jaartje, ik doe, dit, dit programma doe ik nu een jaartje of twee okay. ongeveer, dus dat... heb uh... je hebt niet zo'n last van. Nee, valt wel mee, valt okay. wel mee, ja. Maar wat, mij, op mij, het beeld wat op mij overkwam, was dat je een beetje in een sleur zit als het ware. Alles is geregeld, alles loopt goed, alles loopt gestapig. Mm -hmm. Dus ik denk, nou, je hebt misschien een projectje nodig. Mm -hmm. En eigenlijk als je al 29 bent, oh, wordt het dan niet je. tijd om je serieus op het vaderschap te gaan voorbereiden. <laughs> ja. dus, dus gewoon eens te kijken, zeg maar. Uh, hoe je zeg maar de ontwikkeling van een mens, dus een yeah. kind zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan begeleiden. Welke inbreng je erop kan hebben, gewoon eens daar wat over te lezen en te verdiepen. Mm -hmm. En ook uh, de ontwikkeling van de wereld zeg maar een beetje te extrapoleren, om te kijken welke vaardigheden en competenties een mens tegenwoordig nodig heeft om zelfstandig gelukkig te kunnen zijn. Yeah. En te kijken welke aandeel je erin kan hebben, zodat je een projectje voor jezelf hebt zeg maar. Maar eigenlijk adviseer jij dus met mij gewoon om kinderen te nemen? Nou, in ieder geval je er goed op voor te bereiden. Dat je wel heel focus zeg maar, hebt, gewoon, zeg maar, naast je routine. Ja, weet je wat het is? Mijn, uh, ik, ik woon in een, in een vrij uh, jonge buurt. Uh, uh, en, uh, en, uh, en daar... Uh, dus al mijn buren, die krijgen allemaal kinderen. En, ja. ook, en, ook, uh, en ook best veel. Hè. Dan is het, uh, de ene heeft een kind gekregen... en dan krijgt de andere weer het volgende kind en zo. Dus het gaat maar achter elkaar door. Dus uh, ik woon daar nu een jaartje of drie... En uh, in die tijd is het echt, uh, de, de buurt is denk ik wel de helft zo groot geworden. Dus je wordt vanzelf wat word je mee ge, uh, geconfronteerd. Dan zijn de mensen van jouw leeftijd ook. Ja, die zijn ietsjes ouder, denk ik. Oh, toch al. Vermoed ik ja, ja, God, ja de kind, ik denk dat mensen snel of pas laat kinderen krijgen hoor. Pas laat, ja, maar ik, uh, ik heb het laatst had ik het nog met mijn buurvader over. Die heeft nou een kleinkind, die is 24. Mm -hmm. En ik denk van, ja, nou ben je afgestudeerd, zeg maar, dan kan je wel helemaal aan je carrière gaan werken. Maar biologisch zien, is dat HET moment ja. om aan kinderen te beginnen. Dat is waar, ja. Dat is en, waar. En dan gaat het het makkelijkste ook. Dan ben je nog flexibel van geest, je <lacht> yeah. bent flexibel van lichaam. Ja, yeah. ja. Yeah. Alleen je moet wel voorbereidingen treffen. Je moet sparen, je moet investeren in het vinden van een goede partner. Je, je moet ook voorbereiden op hoe je zo'n kind begeleidt. Je moet een beetje een visie op de wereld ontwikkelen. Ja. Yeah. Waar het nut zit, zeg maar. Waar je nog uh, van nut kan zijn als mens tegenwoordig. Want dat is ook niet zo makkelijk. Je moet sparen. Ja. Ja, je moet je bezuinigen. Ja. Je, moet, je moet alvast een spaarpotje aangeleggen. Dus je, moet je, je maakt het niet heel, uh, heel aantrekkelijk zo op deze manier. Nee, uh, met... nee maar dan heb je wel een doel. Ja. Dus dan uh, ja, heb je ja, ja. geen tijd om je te vervelen in nee, dit geval. Nee, nee, dat is waar inderdaad. Heb jij, heb jij kinderen? Nee, nee, jammer genoeg niet. Oh, ja, maar het ja, ja. is, is ook misschien wel beter van niet. Ik ben ook niet zo geschikt als vader, denk ik. Ja, denk je dat, denk je, dat je geschikt kan zijn uh, om, uh, om, uh, om kinderen op te voeden? Want uh, ja, ik zie wel eens uh, van, die, of van die opvoedprogramma's of zo... en dan denk ik van, nou nou, dat, uh, dat kan ik toch beter, mag ik hopen? <laughs> ja, nou, daarom, daarom zeg ik vaak tegen hoogopgeleide mensen... vergeet niet kinderen te nemen. Want als alleen laagopgeleide mensen kinderen nemen... Dat dan, ja, dan groei je het ook scheef op een gegeven moment. Ja, ja. Ja, precies, ja. Maar de kinderen is aan de ene kant groeien, zeg maar... zelfvertrouwen geven en, en opbeuren... maar aan de andere kant ook snoeien. Je moet ze ook, zeg maar, grenzen aangeven... waar ze niet overheen kunnen, maar dan moet je wel voorbereiden, natuurlijk. Ja, ja weet, je wat, weet je wat grappig is? Um, dat, uh, dat ik nu, denk ik, zo'n beetje in zo'n leeftijdscategorie uh, zit... Dat, ik, uh, dat je uh, dingen die je, wel, die je hebt geleerd van je ouders... dat je ze nu pas een beetje begint te snappen. Ja, maar dat is altijd. Ja, en weet je wat, een van de dingen is eigenlijk heel stom... Ja. dat um, uh, ik vind dat als het, als het uh, midden in de nacht is bijvoorbeeld of zo... Hè, ik ga dan weg om, om, om um, kwart voor drie, drie uur... Ja. dan doe ik altijd stil. Want dan wil ik niet de buurt wakker maken. Dus dan doe ik voorzichtig de deur dicht. Dat niet iedereen die knal hoort en zo. En als ik dan wegrijd doe ik gewoon stil. Ik ga niet praten. Ik zet mijn telefoon ook nog wel eens op stil. Want voor het geval dat je een berichtje krijgt. Nou, je hebt de eerste stap op weg. Naar verantwoordelijk vaderstap. Volgens mij Maar ik kan me nog herinneren van vroeger als we dan op vakantie gingen. Dan gingen we om vier uur, vijf uur weg. En dan zeiden mijn broer en ik iets tegen elkaar. En mijn vader die echt zo stil. En wij dachten toen echt van, nou nou, uh, hoezo, we zijn toch stil? <laughs> ja, je en... moet niet verwachten dat je van je kinderen, zeg maar, uh, een gebrek aan liefde terugkrijgt. Dat, nee. dat die een gebrek aan liefde gaan opvoeden in je leven, want dat gaan we zeker niet doen. Nee, nee, het nee. Het kost alleen maar geld, het kost alleen maar moeite en je krijgt er waarschijnlijk niks voor terug. Nee, hè. Nee. <laughs> <laughs> Wat dat betreft is het een ondankbare taak als je het zo bekijkt. Ja, dat wel. Maar wel een hele leuke taak en een uitdagende taak. En als het een beetje goed loopt, dan heb je ook wel vrienden voor het leven daarna. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, nee, ik en, en, en, Voordat ik het vergeet, ja. uh, Nathalie, ja. die maakt vorige week een rapportage... Nathalie liefste doet ze, toch? Ja, klopt, Nathalie Liefse, ja. Over Hogerland, ja. en ik vond het echt van uitmuntende kwaliteit. Ik ja. heb echt met op mijn armen gezeten, ja. want het was helemaal beeldig van toen... en het gevoel van toen ook. Nou, dat is mooi, want we gaan nog de hele sportzomer door met, uh, met Nathalie Natalie Vandaag hebben we, hebben we niet, want, uh, want Pieter Derks, onze columnist, is voor het laatst... dus uh, daar hebben we heel even tijd Tuurlijk. voor, voor vrijgemaakt. Maar uh, volgende maar week... Ook de... knap. Ja, nou, ik zou het doorgeven aan Joop. Ja, doe dat. Dankjewel, Timo, voor het okay. verhaal. Trouwens, als jij bij uh, uh, denkt van, nou, uh, goh, ik zou dit programma ook wel... ik zou er ook wel wat voor willen doen, dat is eigenlijk heel simpel. Moet je gewoon even aanmelden voor BNN University. Dat kan nu nog. Misschien ik kijk even naar René van een Regie en die uh, zit ook bij University. Ja, dat kan nog, hè? Ja, dat kan nog steeds. Uh, dan meld je, je aan via b&nuniversity.nl. En, uh, nou, wie weet word je wel uitgenodigd voor de, voor de selectiedagen en kom je in, uh, eind, uh, eind augustus, begin september... zit je ineens bij, uh, bij BNN University en maak je dit programma. zou het zomaar kunnen. Uh, BNNUniversity.nl is dat. We hebben het over uh, tips om mij een beetje uit mijn, uh, mijn dip te krijgen. Uh, Charlotte zegt van, joh, trek het je niet zo aan. Laat het gewoon even blow op zijn belopen. En op een gegeven moment komt er eigenlijk alles wel goed. Uh, Hardy zegt, joh, weet je, je, moet, je moet eigenlijk naar Fado gaan luisteren. Dat zou een goede, goede tip zijn. Hebben we net gedaan. Het helpt een beetje. Timo die zegt eigenlijk, uh, neem, uh, neem kinderen... Wie weet, wie wel? Of in ieder geval breid je daarop voor. Wie weet helpt dat. Heb jij nog tips om, uh, om mij een beetje uit mijn uh, depressie te halen? Uh, wat, wat boek nou nog? Dat is eigenlijk een beetje de vraag van deze nacht. 101-121. Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het? Uh, hartstikke goed. <laughs> ja, hartstikke goed. Jij bent ook altijd ja. wel. Ik spreek jou regelmatig. Jij bent ook altijd wel een, een, een, een, een opgeruimd mens. Ja, ik doe wat dat betreft, uh, ben ik naar het aard zonneveld. Ja, man achter de duin, waar ja. altijd de zon schijnt. Ja. En je weet altijd een stukje positiviteit aan te geven. Heb jij een moment gehad in je leven dat je dacht van oké, okay, nu ga ik, uh, ik, ga, ik ga voor de positiviteit in plaats van uh, het, het negatieve in mijn leven laten? Nee, ik ben altijd positief, ondanks dat er uh, toch wel bepaalde opdrinkt zijn geweest. Uh, in mijn leven waarop zware van van mevrouw en ik ga zo door, maar ik geef, het leven gaat verder en je moet toch uh, elke dag uh, als je opstaat dat kijk in de spiegel, denk ik nou, vandaag ga, kan ik me alles weer bewegen, ik kan met de ogen klepperen, ik kan met de handen kan bewegen, ik kan met de benen bewegen, ja. ik ben verder goed gezond en ik uh, pluk de dag. Ja. En als je dat uh, programma, zoals je nou gepresenteerd wordt, daar heb ik <laughs> heb er wel een stukje vrolijker van. Uit kleine dingen kun je, je wel uh, uh, je, je vrolijkheid halen eigenlijk. Ja precies. Ja. Iedereen heeft zijn ups en downs in het leven. Ja. Maar je moet ook zorgen dat je een beetje stabiel leven leidt. En ja. Dat uh, doen we samen met een vrouw. En ik ben ik blij dat ik één zoon heb. Want samen uh, hebben we dat besloten. Mm -hmm. Dat vrouw. Mijn vrouw. Ik heb dan een vrouw ook gelaten hoeveel kunnen we op de wereld zetten. Mm -hmm. en dat uh, is haar persoonlijk het is haar leegzaam. Ja, en ja. zo we hebben we toch samen uh, een bepaald uh, ja, evenwicht in ons, in ons leven. Dus ja. we proberen altijd dag positief te zijn. Ja, weet je wat, ja, weet je, wat, wat, wat, wat waar je wel gelijk in hebt, uh, uh, Hans, is dat uh, um, je hebt natuurlijk ook zo weinig te klagen als, je, als het eigenlijk allemaal wel goed gaat. Want ik bedoel, ik ben, uh, voor zover ik weet, ben ik gewoon gezond. En ik heb een prima leuke baan. Dus ja, wat heb je dan eigenlijk ja. te klagen? Hè? Precies, maar als ik, nou eventjes, als ik nou eventjes in de wereld kijk, dan mijn hobby is Feedhunter. En als je wilt weten wat een Feedhunter is, dan ga je naar uh, www.feedhunter.com dan kun je zien dat wij de halve wereld kunnen ontvangen. Ik had net Cuba uh, op mijn tv, Maar ja. nou, je ziet de mensen die klagen tot het zo heet is. Mensen die geen water hebben. Mensen die geen goede regeling hebben. Mensen die helemaal in de poespoes leven. Even, uh, alleen en toch op een manier gelukkig zijn. Ja. Ik ga even naar Japan, bij NHK. De, de Japanse staatslevisie. Ja. Uh, China, daar heb ik uh, net eventjes opgezet. Dat is een dat soort. Dat is een voor de Voor de luisteraars even dat het satelliettelevisie is. Satelliet, uh, hè? Satelliet, ja. uh, die, uh, die... Nou, dat kan ik je aanraden. <laughs> ja, is dat leuk? Ja? Dan kun je eens kijken wat er in de wereld gebeurt. Je kunt gewoon met een tussendoos van 60 centimeter kun je bijna een halve wereld ontvangen. Ik kan naar de rechterkant, naar Cuba, naar Venezuela, naar Peru. Ik kan gelijk omschieten naar Japan, naar China, naar al die landen. En ook eh, alle landen in tussen, Rusland, eh, een stuk van Afrika. Eh, ik bedoel, het is allemaal mogelijk. Dan wordt het wat positiever. Nou, klink... En dan krijg je een andere op de wereld. En wat het punt eh, op de radiotelevisie in Nederland, het is allemaal zo nu. Ik heb vandaag een keer gekeken, ik kan 40.000 zenden ontvangen. Ja. Het is een stukje leuker, de vrolijkheid. Het is een stukje <laughs> uh, in. Het is een beetje uh, mooie programma's. En dat mis ik op de, uh, uh, op de radio en op de televisie. En dat, vind ik, uh, dat is uh, een punt waarom zeg ik, dit uh, soort uh, ja. dat dit is gewoon iets anders van de wereld. Nou, klinkt als een goede tip, Hans. dankjewel je voor, uh, voor wel uh, voor het proberen, en, in uh, ieder geval. <laughs> en anders haal een uh, spelletje: man. mens erg. Dat werkt ook wel, <laughs> ja, hè. blijft gewoon lachen, hè? Ja, komt ja. helemaal goed. Dankjewel, je wel, Hans. Ja. Tot later Tot weer. Goed, hè? Hoi, hoi. Dank je. je, Doei. Wat is, uh, wat is jouw tip? Dat is de vraag van deze nacht om mij uit mijn dip te krijgen. 0801-121. 0801-121. My love's not the one that I want That he's not the one that I need Touch of my hand but can't decide where you should stand Voor iedereen die van muziek houdt, Nicole Atkins en The Way It Is komt van het album Neptune City is echt een fantastische plaat. Ja, het, het is echt het is, pff, pff, dat pas leuke muziek is dat, is ze vind ik dan hè? Hm. beetje opgevrolijkd al wel door, maar nog niet helemaal. Heb je tips 0801-121 om mij uit mijn uh, zomerdepressie te halen? Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Nicole Atkins, uh, mooie beestjes hè? Ja, dat is mooi hè? Ja, dat nou, is zeker weten. Ja. Ik, uh, ik heb denk ik wel drie tips voor je. Nou, dat uh, komt nou, goed uit, want ik kan uh, er nog een aantal gebruiken. <laughs> Eén is uh, uh, gitaarspelen. Gitaarspelen, ja. Uh, kan ik niet. Twee is, en die is nog veel beter, dat is echt een concentratieoefening. Uh, drummen, ja, drums uh, spelen. Oké. Okay. En dan drie, maar die, die zul je niet zo voor de hand liggen vinden, maar die is wel echt heel goed, vind ik zelf. Uh, geometrie. Uh, cirkeltjes tekenen en vierkantjes en vijfhoeken en zeshoeken en zevenhoeken. Echt waar? Ja, dus... dan ga je je mind helemaal leeg maken. Ja, dan kun je gewoon echt je mind leegmaken. En hoe, ah. hoe, hoe, ja, ik snap, raak je dan in een soort van uh, trance ofzo? Dat, je... dat kan zeker gebeuren. Ja, oh. dat is echt waar. Als je dat gewoon echt goed doet, maar ja, dat moet je dus niet gewoon alleen maar een cirkeltje tekenen, niet een rondje ofzo, maar gewoon echt een klein beetje meer in, in uh, geometrie duiken. Het is echt zo verschrikkelijk, maar wiskunde hm. is gewoon echt heel erg leuk. Nou, dan, dan, dan ga je gewoon echt uh, daarop concentreren en dan, uh, ja, dan vergeet je alles. Uh. Ja? ja? Doe jij dat ook? Jij als jij uh, je een keertje niet zo lekker voelt, dan, uh, dan ga jij je richten op de geometrie? Nou, dat heb, ik, dat heb ik gedaan. Op dit moment doe ik dat niet zo heel veel meer. Ja, op dit moment, ik, weet je, ik heb nog eentje. Mm -hmm. uh, schaken? Schaken. Ja, dus heel erg, dat maar... zijn allemaal kleine poppetjes op een bord. en die gaan heen en weer. Uh, dat is net een film. Die, uh, dus dan, uh, wat je kan doen. je hoeft niet eens zelf uh, uh, dat zelf te doen. Mm -hmm. dan speel je uh, schakenpartijen uh, na. bijvoorbeeld van, uh, ja, van Max Euwe. of van, uh, van Boris Pasky. of van. Uh, ja, gewoon van die bekende schakers. Ja. Dat is net een film die <laughs> voor je neus afspeelt. <laughs> ja, dat, dat, dat, dat je gewoon eigenlijk al wel weet wat er gaat gebeuren. maar toch is het, dat, is het nog spannend of zo. Nou, zeker weten. Want je gaat namelijk zelf nadenken van, oké, okay, waar gaat die lopen naartoe? Of wat, waar springt dat paard naartoe? Ja, oh ja. Dan, ja, als je een klein beetje fantasie hebt, ja, zeker wel. Ja. Of, of tekenen natuurlijk. Ja, je kunt ook gaan tekenen. Ja. Ik weet niet of je kunt tekenen. Kun je tekenen? Nou, weet je wat, ik heb al eens een keer, uh, <laughs> een paar jaar geleden dacht ik, weet je wat, ik ga worden striptekenaar. En toen heb ik van nou, die, hier heb je moet je kijken. Ja, maar dan hebben van die boeken gekocht, uh, twee, van die, uh, of hoe je moet striptekenen. En uh, nou, een schetsboekje erbij, en uh, potlood erbij en weet ik veel wat, zo'n pen om het in te krijgen Ja, want, uh, nou oké, okay, goed, dat heb ik ook, dat, dat heb ik namelijk ook vroeger gedaan. Uh, dan, dan heb je bijvoorbeeld, uh, nou wat, een van de eerste dingen is, perspectief tekenen Dus dat je een spoorlijn gewoon, uh, dus, ja, het verdwijnpunt. Mm -hmm. Nou, kijk maar naar, uh, naar Toner, naar, naar, naar Tom Poes. Ja. <laughs> Ja, maar ik kon er echt geen bal van, Bart. Het <laughs> was echt... Ja, het was echt... Ik, ik had het al... Hey, neem maar ook dan bijvoorbeeld een hoofd moet je tekenen. Mm -hmm. Nou, dan moet je zeg maar een soort ei tekenen. En dan precies op, op, op die, op die uh, dingen... Je, je oogjes... Uh, ja, zo'n kruis erheen hè, en dan precies het midden die ogen. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, maar goed, daar, maar dan, daar, daar ging het wel echt mee uit hoor. Ja, ja. ja ik, vond, ik vind het wel, uh, ik snap wel dat het, uh, dat het heel uh, rustgevend kan zijn eigenlijk. He, dat, je, dat je denkt van nou uh, lekker. Even, even, even. Ja, niets, maar, maar bijvoorbeeld je moet, het wel moet je kunnen. kijken, weet je, hallo. Uh, bijvoorbeeld proberen eens een boom te tekenen met al die blaadjes. Nou, dan, dan kom je totaal tot rust. Dan, dan, ja, dan ga, je, ga je gewoon uh, naar je tuin, of ik weet niet of jij een tuin hebt. Ja. Of, maar dus dan kijk je naar een boom en probeer die boom eens naar te tekenen. Nou, uh, ja, huh. ik geef je iets te doen. Ja, uh, ja dat, dat ik ook. Want dat was, uiteindelijk wat eruit kwam bij mij, was echt, uh, ik liet dat zien toen aan mijn uh, toen nog vriendin. Nou, die, echt, ja. Ja, die, die lachte me keihard uit hoor. Dat was echt uh, alsof uh, alsof uh, Kleuter Luc daar een tekening had gemaakt. Ja, <laughs> oké, okay, maar dat maakt toch niet uit. Want nee, dat is ook zo. Dat maakt het eigenlijk niet uit. Dat is er want, ja. uh, want er was nog een vorige spreker. En uh, hier lijkt een klein beetje op Jan Wolkers. Nou, ga maar kijken wat hij heeft uh, ooit gemaakt. En of K Karel Appel. Ja. Nou, hier, dat kan jij ook. <laughs> ja, dat zeggen ze nou altijd, hè? Maar het, het gaat natuurlijk om het, om, om het bedenken van, uh, van, van het hele gebeuren en zo. Nou ja, en dat, maar dat, dan, dat houd je uit je dit. Dus ja. dan, dan ga je gewoon zelf iets bedenken. Dus eigenlijk creativiteit. Uh, wat ik zelf jou aan zou raden... Nou, probeer een keertje te gaan drummen. Dat, dat lijkt me voor jou goed. Want dat is, uh, ja, dat, dat is zo'n concentratieoefening. Dus yeah. moet je met je linkervoet uh, moet je, moet je, je kick uh, doen, je bijstroom. En met je rechtervoet je high-hat. Uh, Lastig mij, is dat vind ik altijd. Is het, ja, nou, ja, oké. Okay. Maar ik heb mijn drumstel omgekeerd. Nou goed, jij moet met je rechtervoet je high-hat en, en je linkerhand... Je... Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja ja en dan uh, proberen maar probeer maar eens een werkheid te slaan dat ja. is op de derde tel toen nog even ja. okay, okay, wacht even hoor dus, dan ga ik, dus ik, de, um, ik heb uh, mijn voet waar heb mijn voet ja oké okay, goed dan ga je met je rechtervoet uh, is ik kick oké okay. toen Tak. Tak. Ja. en dan heb je werkheid toen Tak, taak, tik. Dat is reggae eigenlijk. Dat is reggae, ha. ja. <laughs> Grappig. Maar je kunt ook gewoon reggae... Kun je. Maar reggae is leuk, want er is heel veel reggae tegenwoordig. Maar oké, okay, je kunt ook gewoon... ketoe kataak, ketoe kataak, ketoe kataak, Ja, dan heb je ook reggae. Ik vind het een goede tip. Dankjewel, Bart. Heel graag gedaan. En ik spreek je later weer. Hè. Hoi. Tot later. Hoi. Uh, nou, nog tot slot nog even... één of twee tips wil ik nog hebben voor, uh, om mij uit mijn tip te halen. 0800 121 Toek, toek, tak. Toek, tak. Ja, dat is reggae. Bob Marley. Marley en uh, Three Little Birds. Oftewel, Everything's Gonna Be Alright. Dat is uh, het verhaal van, van, van Bob Marley. Waar trouwens een film over is gemaakt. Hè? En uh, uit die film bleek, nou, misschien dat het al wel bekend was, maar ik wist het in ieder geval nog niet, dat de beste man echt ontzettend goed kon voetballen. Dat was wel... Uh, en toen heeft hij ooit een keertje, heeft hij uh, uh, uh, gebeld naar Cruyff. Of laten bellen naar Cruyff, ik weet niet precies hoe het ging. Maar uh, en, uh, en die zei, uh, en toen zei Bob Marley, hé, hey, uh, Johan, wil jij misschien met mij voetballen? Hè? Bob Marley met Johan Cruijff. En toen schijnt Johan Cruijff te hebben gezegd van... Ja, pff, nou, ik weet eigenlijk niet precies of ik er zin in heb. Dus uh, nee, liever niet. <laughs> en toen ging het hele verhaal niet door van uh, het voetbalduelletje tussen Bob Marley en Johan Cruijff. Ik vond het wel een goed verhaal in ieder geval. Uh, ja, je luistert naar 4-7. Zometeen gaan we verder praten trouwens over voetbal. Zo uh, na 6 uur. Maar daarvoor hoor je nog een uur lang uh, goede muziek. En dat is muziek niet uitgekozen door mijzelf, maar door Sebastian Timmans. Die is uh, uh, van de Tour. Hè. Je kent hem. Hij zit altijd op de motor en zo en uh, nou Die heeft best wel een mooie tijd op dit moment, want het is een leuke tour. Alleen de Nederlanders doen het niet zo goed. En om zichzelf dan een beetje op te vrolijken en zo... en om het allemaal wat beter te laten gaan, luistert hij natuurlijk veel naar muziek. En we hebben aan hem gevraagd van... hey, wil jij nou eens voor ons een keer wat uh, muziek samenstellen? Dus gewoon uh, ja, je favoriete platen, noem er een stuk of acht of zo. Acht, negen, tien. Nou heeft hij gedaan en uh, zo meteen hoor je wat hij ervan gebakken heeft. Uh, mocht je nou zeggen, uh, ik, ik wil zelf ook wel eens een keertje meedoen... aan Crack de playlist, dat kan. Want uh, zo nu en dan hebben we van die uh, grote... Uh, crack de playlist dagen en dan kun je jezelf je favoriete muziek aanvragen. Ik denk dat we het over een dag of, of een, een week of twee, drie of zo... dan, dan gaan we dat wel weer een keer, uh, keer doen. Dat is zo meteen na uh, vijf uur, na zes uur, een, een afscheid. Want uh, het is namelijk de allerlaatste keer dat Pieter Derks er is. Pieter Derks is onze columnist en uh, die hoor je... nou, ik denk een jaar of anderhalf of zo heeft hij uh, zijn columns voorgelezen... Maar aan alles komt een eind. En dus ook aan de column van Pieter Derks op deze zondagochtend. Uh, betekent niet dat hij weggaat hier bij Radio 1. Nee, hij gaat naar de dinsdagavond van BNN Today. Dus, uh, nou ja, we zijn toch een beetje treurig. En hij komt langs en hij doet zijn column nog één keer live hier in de studio. En we gaan nog even met hem napraten over hoe het is geweest de afgelopen anderhalf jaar. Dat allemaal zo meteen na vijf uur. Nu eerst het nieuws. and mm -hmm.